Het is de bedoeling dat hij interim-president wordt en ervoor zorgt dat er binnen 40 dagen verkiezingen worden gehouden. Traoré zat tijdens de koep op 21 maart in Burkina Faso. Militairen grepen op dat moment de macht in Mali uit onvrede over de gevechten tegen Tuareg-rebellen. Kort nadat diezelfde rebellen het noorden van Mali onafhankelijk hadden verklaard, zeiden de koeplegers bereid te zijn de macht over te dragen. Het weer in het oosten ligt vorst, overdag in het zuidwesten kans op regen, het wordt dan zo'n 10 graden. Tweede paasdag bewolkt en regenachtig, het wordt dan ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VNN. VNN. 4 Crack the playlist. Morgen, je luistert naar 4-7 hier op Radio 1. Het is drie minuten over 5. En we gaan heel veel mooie muziek draaien in Crack the Playlist. En dat doen we met Dionne de Graaf. Dione, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Uh, we kennen jou allemaal van, uh, van Studio Sport, van langs de lijn, van alle sportprogramma's die je doet voor de NOS. Ja. Van het Sport Gala. Maar uh, ben jij ook een beetje een muziekliefhebber? Ja. Ja, <laughs> ja echt waar. Ja. Muziek en sport. Muziek een prachtige combinatie. Ja, muziek hoort wel een beetje bij sport. Nou, dat vind ik eigenlijk wel. Ja, je hoort ook heel veel topsport altijd over muziek. Weet je, elke topsporter heeft zijn eigen nummer waar hij zichzelf helemaal uh, gek mee maakt, vlak voor een wedstrijd. Oh, ja. En dat heb ik eigenlijk ook wel een beetje. Ja, jij ja, doet het ook al voor een uitzending nog even een liedje opzetten? Of, uh... Ja, dat vind ik wel. Nee, dat vind ik echt heel ja? lekker. Ja. Ja? Ja. En, en zijn het dan de liedjes die je nu hebt uitgekozen, dat ook? Ja, eigenlijk wel. Dus, uh, nou, ik heb een uh, vrij diverse smaak, laat ik dat van tevoren even zeggen. Mm -hmm. Je kunt er geen pijl op trekken. <laughs> dus het kan best zijn uh, dat de luisteraar straks denkt, ah oh, nee toch, maar dan wordt het daarna altijd weer beter. Oh, gelukkig, gelukkig. <laughs> nou, laat, laten we snel gaan beginnen. Uh, we doen hem in de volgorde, uh, de, de, de volgorde die jij hebt opgestuurd naar ons. En dan ja. beginnen we met de Split Ends en een Message to My Girl. Waarom die plaat? Uh, dat is eigenlijk meteen een hele moeilijke. Uh, ik heb denk ik uh, 20 jaar geleden besloten dat dat uh, mijn favoriete plaat is. Ja. Ik vond hem echt. Ik vond het zo verschrikkelijk mooi. En um, uh, ik kreeg altijd zelf van dat nummer. Uh, en dat, dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Dus eigenlijk moet ik eerlijk toegeven dat ik al iets minder kippenvel krijg dan 20 jaar geleden. Uiteraard. Maar hij blijft gewoon in mijn top 10 staan, omdat ik dat nou eenmaal met mijn zuster afgesproken. <laughs> en waar, was dat meteen liefde op het eerste gezicht? Je hoorde ja. hem en meteen raakte? Ja. ja, ja, ja, direct, en direct. Dus meteen, uh, er de, de, de, de hoeft niet eens een week overheen te gaan, gewoon meteen. Was oh nee, nee, de allereerste keer dacht ik meteen, dit is het. Ja, heel goed, heel goed. We gaan dan ja. naar nou luisteren, Split Ends and Message to My Girl. Message to my girl. En we gaan, Dionne, naar jouw tweede plaat. Die is van Green Day, Time of Your Life. Ja, dat is een, dat is een uh, best wel grappig verhaal. Want uh, dat is een, uh, een nummer dat wij tijdens de Olympische Spelen van... Het was niet... Ik denk dat het hoe... Ik denk dat het Athene is geweest. Mm -hmm. In 2004. Uh, en toen deed Stephen Redgrave, de Engelse roeier, die deed, volgens uh, mij, voor de vijfde keer mee aan de spelen. En uh, toen had de BBC een ode voor uh, hem gemaakt. Prachtige beelden, echt super mooi. Met deze muziek van Green Day. Time yeah. of my life. Time of your life? Time Is of your life. Ja, yeah, time, time of your life. Maar ik zie dus ook nog, als ik dit nummer hoor, zie ik ook nog die beelden en zie ik die roeier Steven Redgrave. Het was ook met zwart-wit en ah, nou, het was zo mooi gemaakt. Dus voor mij is dit nummer echt uh, Olympische Spelen en roeien en uh, een held die vijf keer meedoet aan de Spelen en, uh, en vijf keer medaille wint. Dus, het uh, onvoorstelbaar. Green Day in Time of Your Life.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 It's something unpredictable, but in the end is right I hope you had the time of your life It's something unpredictable, but in the end is right I hope you had the time of your life Time of your life van Green Day en crack the playlist. Speciaal dus voor die uh, voor die roeier, uh, waar de BBC een filmpje over heeft gemaakt. Jullie deden dat, doen het dat ook wel regelmatig geloof ik, hè? Dionne, De, de filmpjes ja, ja, ja. maken. Ja. ja, en dat kan uh, ik bedoel, dat kan een nummer groot maken en dat kan een filmpje groot maken. Dat is wel heel erg bijzonder om te zien hoe dat werkt. Ja, en wie kiest dan de muziek uit? Dat, dat, ben jij dat of zijn andere mensen dat weer? Nee, nou dat kan. Als je een idee hebt, kan je dat uh, uh, kun je dat inleveren. En. Um... Degene die dat filmpje gaat maken, die gaat dan zoeken. Maar die, die zegt ook wel eens tegen de jongens, uh, mij dat de redactie van... Uh, denk even mee, wat ja. zou hier mooi bij passen? Ja. En zo hebben wij ook bijvoorbeeld, uh, ik weet nog goed, dat uh, Beautiful, Beautiful Day van U2 hadden wij uh, als slotfilmpje, gewoon als slot van elke Olympische dag. Mm -hmm. En uh, dat was toen nog niet net, dat was net uit dat nummer. En, uh, en toen stond je toen ineens op nummer 1, weet je. Want ja. mensen toch, er zijn zoveel mensen die elke dag kijken. Nou ja, dat was ook met Wie het Helden, toch? Uh, dat Duitse liedje bij, uh, bij, het, ja. bij het WK, geloof bij, ik, in Duitsland. Ja, ja, ja. Ja, dat ja, was ook een mooie ja. Is Is er al een liedje uitgekozen voor de komende sportevenementen? Nee, nog niet okay. volgens mij. Nou, nog ben, niet. Ben... Maar ik luister wel op die manier naar, de, naar nieuwe nummers. Dat ik denk, oh wie weet, ja. is dat wat. Ja, en voor jou is het natuurlijk ook... Maar dan komen we zo meteen op bij de Franse liedjes. Maar daar gaan we zo meteen nog ja. over doorpraten. <laughs> we gaan naar Powderfinger uh, Happiness. Ja. Ja, uh, ik ben naar een concert geweest. Ik ging uh, met een uh, goede vriend van mij um, Ging ik uh, naar de Melkweg. Ik had, uh, ik, weet niet, ik had een afspraak en uh, toen toevallig werd hij afgebeeld. Toen zei hij: Oh, ik, ga, ik heb nog een kaartje over voor een concert van Powderfinger. Ik zei: Pardon. Maar <lacht> nou, ik kan mij het eigenlijk schelen. Ik vind het eigenlijk wel leuk om naar mensen te gaan die ik niet, uh, uh, niet ken. Mm -hmm. en misschien zeg ik niet het heel stoms. Want, nee, maar is er best wel beroemd. Ja. <lacht> <lacht> ik ken ze ook niet hoor. <lacht> uh, uit Australië. En ik dacht: Nou ja, dan ga ik mee. En uh, ik ben gegaan en ik werd een soort van overdonderd. Ik vond het. Zo verschrikkelijk goed, maar vooral, uh, vooral de stem uh, van, uh, van de zanger. Ik, ik vond het echt fantastisch. En uh, het was een supergoed concert, een hele goede sfeer. Dat zal ik altijd blijven onthouden. En ik begrijp nu dat ze gewoon gestopt zijn. Ik ah. begrijp daar helemaal niks van. Ze, ze, ze zijn, uh, het staat niet meer voor, voor zover ik weet. Nou, dan gaan we nog wel even terug naar de Melkweg toen. Ah, happiness, ja. een powdervinger. Shadow on the street. Now I hear you push through the rusty again Pick up your Come in and put your best Powderfinger Happiness, Crack the Playlist met Dionne. de Graaf. Goedemorgen nog een keer. Goedemorgen. Uh, we gaan naar uh, het Frans liedje wat erin zit. Uh, ik, dacht al, ik dacht al, wat blijft die? Zat met Je Veux. Uh, oh oui. jij, jij presenteert nu natuurlijk uh, Radio Tour de France altijd. Uh, ja. Waar veel muziek in zit ook. Dat is een, een belangrijk element hè, van het programma. Ja, dat is heel erg belangrijk. En ik merk ook aan mezelf dat ik... dat vroeger toen ik gewoon nog luisterde en er niks mee van doen had... dat dat... Uh, ook eigenlijk heel belangrijk was, natuurlijk die sport. Maar ja. uh, welk nummer gaan ze draaien? En er was ook altijd een nummer dat dan... ja, zo'n hele zomer zo vaak gedraaid werd... dat je het eigenlijk in de winter nog steeds in je hoofd had... Ja. En uh, nu ik het zelf presenteer, heb ik dat gewoon weer. Weet je, als ik zit in een precies dezelfde sfeer als toen ik thuis zat, hoor. Ja, en zit je dan nu ook? Want we hadden het net al heel even over de, of, jij, of jij een beetje mee mocht beslissen. Nou, dat mag eigenlijk iedereen, Hierin mag gewoon een suggestie, uh, suggestie ja. uh, geven. Alleen ja. hierbij ben je natuurlijk echt nauw bij betrokken bij het presenteren van dat programma. Bij, heb jij dan nog ook uh, uh, invloed op de muziek die wordt gedraaid? Of is dat echt ja, in handen nou, ik van ik muziek heb... samenstellen? Ja, wel, dat is in handen van de muziek samenstellen. Maar <laughs> ik heb de eerste keer dat ik... Uh, dat ik presteerde, dat, uh, dat was nu het afgelopen jaar, maar het jaar ervoor. En uh, toen was er een, uh, een zanger, Christophe Maé, en ik vond dat zo'n lekker nummer. Mm -hmm. Die heb ik dan even niet in mijn top 10, maar die kan er ook zomaar bij. Maar twee onze nummers vond ik een beetje te veel voor het goede voor de luisteraar. Yeah. <laughs> maar um, uh, oh, dat vond ik zo lekker, toen dacht ik... Ja, dan stond hij weer niet op de playlist, dacht ik, wacht heel even. Dus dan vroeg, keek ik altijd aan mijn trouwe ronde ogen. En dan kwam hij toch weer, dus elke keer in mijn uur kwam Christophe Mahé voorbij. <lacht> en toen dacht ik nog, dat zou ontzettend stoer zijn als dit nu een hit wordt. Want dan kan ik toch stiekem een beetje zeggen dat het ja, ook voor mij komt. Ja, dan heb jij dat gedaan. Ja, zeker. Ja, maar helaas. Ja. Ja. Nou ja, wie weet uh, gaat het nog een keer met Zas gebeuren. Nou, Zas is wel ja. een redelijk hitje geweest. Je chauffeur, waarom die plaat? Oh, heerlijk. Ja, ik heb ook nog Frans gestudeerd een jaartje, dus ik probeer oh, ja. het... Uh, het is voor mij ook een soort luistertoets, weet je wel, zoals je het vroeger had. Yeah. Even kijken of ik het helemaal kan volgen. Ik vind haar, uh, die rauwheid in haar stem vind ik echt heel erg lekker. Ja. Nou, we gaan er naar luisteren. Een mooi liedje, Franstalig, Je veux, zas.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 La En dat schrijf je Z-A-Z. -Z, en je veux. We gaan naar uh, jouw vijfde plaat. En dat is Bluff ja. met hier. Ja. Ja, die kan niet ombreken. Nee. Ik, uh, hier is uh, uit de periode uh, dat Chris uh, nog leefde. Ja, en heel even voor de luisteraar, Chris was jouw vriend en ja, uh, die is om, om het leven gekomen in, um, was 17 maart 2001. Ja, en ja. hij was natuurlijk de drummer van Bluff. Ja. Um, kun jij nog, kun jij, jij, jij blijft luisteren naar de muziek van Bluff en kan er nog steeds ontzettend van genieten? Ja, ja, ja, enorm. En uh, dat, dat is altijd zo gebleven, gelukkig. Mm -hmm. uh, en sterker nog, ik vind het nu, um, in het begin was dat natuurlijk heel erg moeilijk, maar uh, we zijn nu uh, elf jaar verder en ik, ik vind het uh, heel vaak nog heel mooi om, om, uh, om die nummers te horen waar, wij, waar hij uh, op speelde, dan om dan echt heel geconcentreerd gewoon alleen maar naar het drummen te luisteren. Oh, ja? En, en daarom staat hier ook in mijn lijst, omdat uh, ja, onze uh, liefde begon toen dat nummer uh, een hit werd. En uh, je daar ook echt... Ja, hij vond dat ook een fantastisch nummer. Yeah. Uh, en je hoort hem daar, daarop heel goed. Dus uh, daar waar natuurlijk jaren geleden het ontzettend uh, uh, droevig en, en zwaar was... hè. Is het nu, uh, ja, word ik gewoon ook vrolijk van. Ik denk oh Chris, oh, Chris, dat was echt goed. Ja, nou, oh, ik, denk, oh. ik denk dat veel mensen vrolijk worden van het liedje, toch? Want het is een, het is een positief opgewekt ja, een... liedje. Ja, precies. Ja. Het, is een, het is een heel positief, lekker nummer. En uh, ik heb uh, hele mooie herinneringen bij We gaan hem draaien. bluff met Hier. De wind, die beide, werd als woeler en je zwaaide. Was het moeilijk om te merken dat ik de Jij me toe die niet meer meegeef toen ik wegreed. je keek me naar. hier en uh, we gaan uh, door met jouw zesde plaat. Dat is een artiest, die ken ik eigenlijk helemaal niet, Dione. Jason Isbell. Ja, Jason Isbell is uh, van, uh, een van de zangers van Drive by Truckers. En uh, dat is een band, uh, ik doe nu heel stoer over muziek, hè, maar <laughs> ik moet zeggen dat uh, ik uh, daarmee kennis heb gemaakt uh, door mijn uh, vriend. Uh, die is uh, erg van muziek en erg van zingen uh, songwriters, erg van, laten we zeggen, de Amerikaanse muziek, een beetje, uh... ja, nou ja, ja, ik vind het gewoon heel goed, kan niks anders van maken. Ik, de, hij heeft mij me meegesleept naar een concert van Drive by Truckers, Jason Isbell was daar inmiddels weg, volgens mij is hij in 2007 daar weggegaan. Uh, ik vond het een fantastisch concert. Ik vind het is ook echt een hele goede band. Maar Jason Isbell springt er wel echt uit wat mij betreft. Uh, zijn stem, de, uh, zijn, uh, zijn teksten vind ik heel erg mooi. Het gaat over ja, het zuiden van Amerika. En uh, het uh, af en toe um, uh, zware leven daar. En uh, nou ja, dit nummer, geweldig. Go It Alone. Alone van Jason Isbel. En we gaan naar de volgende plaat die is van Band of Horses. En het liedje heet Compliments. Is dat ook zo'n uh, zo band die je hebt ontdekt via je vriend? Ja hoor. <laughs> ja, Dat dacht ik al. Dat heb je heel goed geraden. <laughs> ja, maar dat zijn van die, dat zijn er van die bands die zijn dan een beetje. Ja, ja, die passen precies bij in dat straatje, volgens mij. Ja, precies, ja, precies. En um, ik heb ze live gezien op Lowlands um, uh, allemaal twee jaar geleden. Mm -hmm. uh, en wij hebben die cd meegenomen op vakantie. Wij hebben namelijk uh, op, op vakantie met de auto weer herontdekt. Wij dachten allebei dat dat voor een hele oude mensen was. Uh, dus dat je daar pas op je zestigste weer eens een keertje mee begint. Maar we ja. hebben het nu weer uitgevonden. Ja. En dat vinden wij allebei echt een feest. En Ben Horses past helemaal voor mij bij Noord-Spanje. We hebben een beetje verslaafd geraakt aan, aan Noord-Spanje uh, in de buurt van San Sebastian. Uh, het Spaans baskeland. Ja. En. In de auto, met de Band of Horses. Ja, dat is volledig, uh, volledig Spaans. En kan je dan ook nog weer, als je hem dan nu opzet in het koude... Nou, nu is het dan niet zo koud, maar in, uh, in de winter of zo ja. zet je hem op... En dan is het guur en koud in Nederland. En als je het Band of Horses op hebt, dan ben je weer eigenlijk een beetje terug in Noord-Spanje. Dat ja, lukt wel. Ja, sterker, sterker nog, het is niet alleen maar een beetje terug. Maar ik weet nog precies waar we reden toen ik dat nummer voor het eerst hoorde in Spanje. Oh ja? Weet ja, je, ik weet ook nog precies welke weg. En het grappige is dat Mando dat... Uh, vaak uh, precies dezelfde herinnering. Weet je wel? we weten precies. Oh ja, en dan was daar. En als je daar rechts ging, ja. zijn we daar niet even. Ja, daar is nog even gestopt. Ja, nou bij dit nummer. Nou ja. <laughs> maar, maar is het dan nog wel leuk om te horen als je niet in Noord-Spanje bent en niet op die ja, plek? Hoor. Moet je het eigenlijk ja, niet ja, gewoon ja. laten rusten? En denken van nou oké, okay, dat, dat, dat was toen. En uh, op naar een volgende band ofzo. Ja, dat zou ik wel kunnen, maar ik ben ook een klein beetje conservatief, dus ik vind dat een heel klein beetje maar hoor. Ja. Dus uh, dat soort dingen vind ik dan wel fijn, om, dan gewoon, om dat even erin te houden. Waar was je tijden, ten, ten tijde van compliments? Weet je dat nog? Ja, toen uh, reden wij bij compliments reden we vlak bij uh, San Sebastian. En toen zag ik op een bordje staan hoe ver het nog was naar Granada, want daar zouden we ook naartoe gaan. Nou, zoals je weet, ligt dat. In het zuiden van Spanje, dus dat was ja. echt heel erg ver. Best en dacht ik nog, oh, oké, okay, dat willen wij natuurlijk gewoon in één dag gaan doen. Ja, ja, Spanje is eigenlijk best groot. <laughs> uh, en dat was de gedachte die ik had toen, toen ik dit nummer voor het eerst hoorde. Ja, een mooie en zeer gedetailleerde herinnering. Compliments, ja. Band of Horses. Band of Horses, compliments, uh, we gaan naar jouw uh, achtste plaat alweer. Otis Redding and Sitting on the Duck of a Bay. Ja. Ja. Dat komt in vaak I voor. In, horror, ja. ja, Otis Redding is echt wel een van de grote klassiekers hier in Crack the Play. Dus dat, dat vindt iedereen te gek volgens mij. Ja, dat is echt uh, een totale ontspanning. Uh, een soort gelukzalig uh, gevoel krijg ik als ik, uh, als ik dat nummer hoor. Ja. Dus is ook een soort van het leven stopt dan even, op een, op een goede manier. Ook al echt een zomerliedje, hè? Ja, dat veel ik zomerliedjes wel echt. heb je trouwens wel. Je hebt veel, veel ja, als ik dat zo kijk, zo door je lijstje, veel liedjes die met de zomer of in ieder geval goed passen in de zomer. Ja. Huh. ja, toch hou ik ook wel van de winter, maar dan ben ik denk ik altijd met schaatsen bezig of zo? <laughs> ja, daar dan hoort, hoort weer andere muziek bij natuurlijk Hoor ook. Wel andere muziek ja, bij, ja, en die schaatsen hebben natuurlijk ook altijd, die houden niet van die, die hebben natuurlijk een beetje van die dancemuziek altijd op staan. Uh. Ja, of, uh, of Metallica. Oh ja, een beetje om zichzelf op te peppen en zo. Ja. ja. ja. Wat, wat denk jij is een, is een echte sportplaat? Waar houden sporters van? Weet je dat? Uh, nou, volgens mij doet bluff het bij sporters ook heel goed. Oh, ja. Maar ik weet bijvoorbeeld, dat heb ik altijd onthouden, Mark Duiter, die zegt van Metallica en uh, Artic Monkeys en zo. Dus oh, dus ja. dat, dat, dat wil ook wel hoor. Ja, je moet een ook beetje. Ik kan me iets voor voorstellen. Ja, eigenlijk? ik kan me voorstellen dat je wel veel, bijvoorbeeld veel DB moet hebben, omdat je dan. Lekker kan trainen en uh, goed wordt opge opgepept Ja, zo. dat kan me ook heel goed voorstellen. Ja. Ik, ik kom er niet echt uit wat, welke plaat ik dan zou draaien als ik topsporter was. Ja. Misschien gaat het toch iets te ver van me af. Ik zou denk ik We Are The Champions <laughs> draaien van Queen gewoon. Om alvast in, in de stemming te komen. Dat deed ik vroeger altijd. Als we een voetbaltoernooi oh, ja. hadden op uh, uh, schoolvoetbaltoernooi. Dan draaide ik altijd vlak voordat we moesten voetballen. draaide ik altijd We Are The Champions van Queen. <laughs> en dan, hoop, okay. dan hoopte ik om zo in de stemming te komen. Ja. Dus, uh, nou ja, wie weet. Goed idee. Ja, goed idee. <laughs> <laughs> Dit is voor de, voor de, de uitloop zeg maar, en voor de cooling down. Sitting on the duck of the beach. Sitting in the morning sun. I'll be sitting in the evening comes. Watching the ships roll in. And then I'll watch them roll away again. Yeah.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 Otis Redding, hier in Crack the Playlist. Uitgekozen door Dione de Graaf. We gaan naar jouw voorlaatste plaat alweer, Dione. Metric en Gold Guns Girls. Ja. Huh? Ik, ja, ik, ja, Metric heb ik een jaartje geleden ooit uh, heb ik ontdekt. Maar uh, nog niet heel goed, hoor. Dus ik, ik ken het eigenlijk niet. Nou, ik moet ook eerlijk zeggen, het staat het natuurlijk weer enorm cool. Maar uh, <laughs> dit is een band waar ik uh, uh, voor het eerst mee te maken kreeg in... Canada. Ik was bij de Olympische Winterspelen en het is Canadese band. Oh, oké. Okay. En in Vancouver hoorde, hoorde ik die uh, band een paar keer op de radio. Aha. En daardoor ben ik ermee in aanraking gekomen. Want daarvoor had ik er nog nooit van gehoord. Dus we hebben het over 2010. Ja. Yeah. En ik heb nu uh, in de auto heel vaak uh, dit nummer opstaan. En dit is nou zo'n nummer waarvan ik ook uh, vaak denk... ...maar nog nooit voorgesteld. voorgesteld. is een beetje dom, misschien moet ik dat uh, gewoon gaan doen. Dit is zo'n lekker nummer waar je op kan monteren. Oh ja. En wat zit daarin dan? Waarom, waarom kun je er goed op monteren? Veel pauzes of zo? Ja, ja een bepaalde beat. Uh, een beetje ik vind het ook een stoere plaat. En wat ik er heel leuk aan vind, is dat het uh, met een vrouwenstem... Dus zat ik te denken, dat is misschien wel een aardige keer voor, om Champions League op te monteren. Ah oh, ja. Juist een keer vrouwenstem. Dus ik, ik draai dat eigenlijk heel vaak. En het is ook een van de weinige platen die ik tien keer achter elkaar kan hebben. <laughs> Totdat tot er iemand helemaal zat van is en denkt van... Nou, ja. nou, nu maar eens een keertje op met je metric. Nou, nou is klaar, ja. <laughs> ah, stel eens voor bij de montage, mensen. Dat uh, ja, lijkt me ik leuk. Ga dat, ik ga dat snel doen, want volgens mij is het een goed idee. Ja, Gold, gold, uh, gold Gun Girls, zo heet het liedje. En de band heet Metric. Gold Gun Girls. En dan gaan we naar de allerlaatste platen weer, Dione. Het gaat snel. Ja. Uh, dat is er iemand die, uh, die ben ik al een keer eerder tegengekomen bij jou. Ik heb je een uh, paar weken geled, <laughs> geleden gesproken. Een uur lang voor de overnachting van BNN. En uh, toen draaide je ook al iets van uh, JW Roy. Ja. ja, ik ben uh, zijn grote fan, denk ik. Nee, hij, heeft, hij heeft er veel meer, maar. Ik heb, uh, zijn, zijn stem zijn, uh, laten we zeggen, zijn klankkleur vind ik zo mooi. Daar krijg ik uh, meteen kippenvel van. Maar het heeft ook heel erg te maken met het Brabant. Dus uh, uh, ik heb uh, gestudeerd in, uh, in Tilburg, school journalistiek. Mm -hmm. Ik heb uh, daar vier jaar gewoond. En ik heb heel erg iets met het accent. En ik realiseer me, hij komt uit Kneksel. Ja, yeah. oh ja. Yeah. Uh, ja, wij hebben de Ronde van Steensel hebben wij... Yeah. Uh, in de overnachting gedraaid. <laughs> dat was een leuk liedje. Uh, ja, <laughs> maar ik dacht, uh, dat zal ik je niet nog een keer aandoen. Ik laat je kennis maken met een ander nummer van uh, Jan-Willem Roy. Ik ben heel benieuwd. J.W. Ja. Ja. Roy. J.W. Roy. Ja, het nummer In De Auto. Ja. ja, nou ja, goed, ik hou er gewoon enorm van. Het is echt gewoon jouw, Bra jouw Brabantse, nou niet Roet, maar wel... Uh, ja, uh. Ik, krijg, ik krijg heel vaak kipvel en... Uh, ik vind, ik vind zijn teksten mooi, ik vind zijn stem mooi en het is ook nog een hele aardige man. Nou, dan uh, zijn er ja. drie goede redenen om die plaat maar eens een keer oh, ja, te draaien. En, en wat heel leuk is, is uh, het nummer in de auto. Luister goed uh, naar de achtergrondzang. Want uh, de achtergrondzang is in handen van de heer G. Meeuwens. Echt waar? Ja. Die uh, ja. doet gewoon mee op de achtergrond. Ja. Oké. Okay. Ja. We gaan erop letten, Dione. Dankjewel voor je muziek. Leuke liedjes allemaal. En we gaan hem draaien. J, W, Roy en In de Auto. We zitten samen in de auto. Jij en ik. We rijden en we zwijgen. Jij en ik, en de radio staat zacht. Ik eet en jij dreint. We zwijgen als we rijden en jij knikt als ik zeg.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 Niet alleen maar zijn, Ik ben bestand tegen de regen en zal altijd bij je zijn. plaatjes waren uitgekozen door Dione de Graaf. Mooie liedjes, volgende week weer een nieuwe Crack the Playlist. En dan met jou, Jazeker. de luisteraar mag ook een keer een plaatje uitzoeken. Heb je nu al suggesties, laat ze even weten. 4 at bnnnl Straks nog 1 uur 47 met onder andere het nieuws van Alicante. En Charles, die brengt de bloemen...